Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. Groningen kan de 2000ste aardbeving door de gaswinning in de boeken zetten. Gisteravond was er amper een voelbare schok van 0,9 in de buurt van Uskort. Het KNMI denkt dat er sinds de jaren 80 in werkelijkheid veel meer bevingen zijn geweest. De apparatuur van vroeger kon alleen schokken zwaarder dan anderhalf registreren. Na de hek bij het laboratorium Clinical Diagnostics hebben bijna 120 mensen aangifte gedaan. Bij het datalek vorig jaar zomer werden de persoonsgegevens van 850.000 mensen gestolen. Het lab wordt ingeschakeld bij het bevolkingsonderzoek onder vrouwen naar baarmoederhalskanker. Het OM is ook een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Een treinreizigers zijn het meest tevreden met de stations Klimmen-Ransdaal in Limburg en Mantrum in Friesland. Blijkt uit onderzoek van de NS waar nu.nl over schrijft. Een station dat nieuw in de top 10 staat is dat van Hindenlopen. Daar is de beveiliging verbeterd en is ook meer groen bijgekomen. Het weerbericht. Vanochtend uh, trekken buien over. Mogelijk ook hagel of onweer erbij. Vanmiddag tussen al die buien ook wat zon. En het wordt een graad of zes. Tot zover het nieuws op 58. Dankjewel, Anne-Marie. Staat er ook nog een lijstje bij van uh, stations waar je liever niet gezien wil worden? Oh nee, maar heb jij er een paar? Nou, ik weet nou. volgens mij een nieuwe kerk en IJssel is in de. Ja, heel zegt vreselijk. Ja? ja, dat is een heel mooi stationsgebouw. Ja? Uit uh, 1900. Hebben ze afgebroken. Is dat nu zo'n nou, zo lelijke kolos? Zo'n jaren 80 kolos. Oh, wow. Heel zon. Dat dus is een beetje net zoals Arnhem. Dat ja. ook, daar hebben we ook niet doodgevoerd. Zonde, nee, zonde, nee, zonde. Jammer, jammer, heb je nog jammer. meer tips? Stuur ze door met uh, de App. We gaan even naar het verkeer voor nu. A12 arnhem oberhausen Duitse grens, 6 minuten vertraging. A30 Barneveld-Lunteren bij Lunteren, 7. En de A58 Preda Tilburg bij sint Annabos 21 minuten. A11 1 Naarden wordt geflitst bij Laren, 26.0. De A4 Leiden-Amsterdam, Weteringbrug, 21.1. En de Axel giro brigade ook gespot op de A9 Alkmaar-Haarlem. Droogde van Uitgeest, vast bij het partycentrum bij 57.9. En de A28 hoge meppel bij Rogat, 122.6. Waarom ben ik?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 Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NLZiet. Slim bekeken. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt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 ja, we trappen natuurlijk af met de vijf van het bedrijf. Vandaag de liedjes van Rolf en zijn team van zorginstelling Prisma. We trappen af met Queen. 538, De playlist van jou en je collega's. Ja, de vijf van het bedrijf. Radio 538. Vijf! Queen en Bowie under pressure. Britney Spears Toxic. Nou, niet zo toxic is haar bankrekening. Verkocht ze haar zomaar voor 168 miljoen euro deze maand. Uh, lekker bezig, Britney. De vijf van het bedrijf. Nummer 5. Queen and Bowie Under Pressure via Britney Spears. En vandaag zijn de vijf van het bedrijf speciaal voor Prisma. Brabantse zorginstelling voor gehandicapte zorg. Thuishulp, begeleid wonen en dagbesteding. Uh, Prisma doet dat allemaal. En Ralf die heeft uh, het bedrijf opgegeven. En zijn team van hardwerkende collega's en toppers, zo zegt hij zelf. En uh, ja, we hebben beloofd uh, genoeg taart te sturen. Taart voor de hele afdeling gaat naar Prisma. Gehandicapte zorg uit Brabant vandaag. Ik wil je met je bedrijf ook meedoen met de 5N Bedrijf. Heel simpel, dan ga je naar 538.nl slash bedrijf. Dat is 538.nl slash bedrijf. Vandaag ook Random Acts of Kindness Day. Dus even een compliment voor jou aan de andere kant van de radio. Je ziet er fantastisch uit.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 De vijf van het bedrijf aan het begin van die Vijfjachtwerkdag. werkdag: Nals, Barkley en Crazy. En dat was de nummer twee van het team van Ralph en zijn team bij zorginstelling Prisma. En daarmee bewijzen ze dat er in de zorg niet alleen hard gewerkt wordt, maar ook genoten van goede muziek. Met natuurlijk de aankomende nummer 1. Ja, mag ik vast verklappen als kerstje op de taart. Uh, lijkt het jou ook heerlijk om de dag te beginnen met jouw muziek op 538 als bedrijf? Uh, geef dan nu uh, die tracks van jou en je collega's even door. 538.nl slash bedrijf. 538.nl slash bedrijf. wat is wat met je bedrijf misschien? Nou goed, tijd dan voor die nummer 1 in de 540 bedrijf. Ja, lekker, want zeg je... Gitarre! Dan zeg je natuurlijk ACDC. The Highway to Hell. To And don't we try to love, love. Ik vind vooral dat laatste stukje... ho. Oh, oh, oh, oh, oh. mijn favoriete stuk van het liedje eigenlijk, Taylor Swift. Dat klinkt wel lekker bij de karaoke. Open light, Taylor Swift, de Radio 50 werkdag. Ja, waar kun je dan heerlijk kanoën tussen de wilde dieren? Maar moet je wel oppassen voor een bepaald zwervond dier... wat er op de grond leeft? Ja, een trek over welk land, dat hoor je zo meteen ook. Shaboos, is dat klaar? Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu select...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 Nu even in de webcam. Uh, blink twice, dat is de je on the and finding out is kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know Face. Mind is running circles over something I can't change I've been trying to catch my breath since I was 17. Het Radio op 58 volume 7 in de keuken. Maar ik hoop dat het een beetje hard is. Heerlijk, heerlijk. Sash en Ecuador. Ja, een trek over het land waar... Je kan canoën tussen de kaimannen en roze rivierdolfijn. Oh, heerlijk. Maar je moet ook een beetje oppassen voor de schorpioenen. Koraalslangen. Braziliaanse zwerfspinnen. Die zijn heel erg agressief, en die beesten. Niet normaal. En voor de lunch. Een cavia op je bord. Is ook een traditionele delicatessen namelijk in Ecuador. Ecuador tijdens de vijfjaarwerkdag. werkdag ik kan gewoon naar de kamer van mijn zoontje. Die heeft een krulhaar, vogelspin, een albino, een koningspython en een wimpergekko. Wimpy de wimpergekko. Nou goed dan. Dennis is hier, de vijfde jaar werkdag voor de dinsdag. Met Johnny legende, Coldplay en Damiano, David, Tyler en now Rogers zijn hier. De vijfde jaar werkdag voor de dinsdag is dit Talk to Me. Dress as a dagger I know I've been here before There's something so familiar Guess I'm going with you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 All your perfect imperfections give you all. Kankrater van de Liefde de 538 Inject Bali. GoPlay Radio 538, 50 Werkdag. Even nieuwsgierig, waar heb je hem aan staan? Waar ben je aan het luisteren? Wat in het appje van iemand die de volume op 7 zet in de keuken. Sta je ook in de keuken te bakken ergens? Sta je achter de receptie. Onderweg naar afspraken. Misschien helemaal niet aan het werk vandaag. Kan ook. Ben je aan het bouwen op de bouwplaats? Kan ook. Uh, laat het even weten waar ben je ingecheckt bij de 538 Werkdag voor de Dinsdag. Uh, leuk, spreek even een berichtje in. De 58F staat open voor je, kun je heel makkelijk even een audio-appje achterlaten... of gewoon een geschreven bericht, oldschool. Allemaal goed, Incheck Bali is officieel geopend bij deze. De All-Star-line-up kenmerkt zich door alleen maar topartiesten. Douwe op, op hoor je zo, with you. Wat is deze classic van Gala? Dit is Freed from Desire op 538. My lovers get no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My lovers get no fame, he's got his strong beliefs. My lovers get no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just one more and more freedom and love. What is looking for one more? And Freedom and love What he's looking for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 58, waar de incheck Bali even is geopend. Dan hebben we zo een rondje incheckbalie Bali doen. Waar ben je ingecheckt bij de werkdag van 58? En we hebben voor de woorden tijdens De 58 zomerweken we geven reizen weg naar zonnige bestemmingen. Het kan zomaar zijn dat je zomaar op Rodos zit. Plus 1, Mallorca, dat de joker op het rad verschijnt. Of dat Ibiza uiteindelijk de bestemming is. Dus uh, luister de hele weken naar 58 voor het winnen van die zonvakanties.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 Goedemorgen, ik ben Fieke Hamers. Telecomprovider Odido gaat onderzoeken... of het inderdaad de lang gegevens van klanten bewaarde. Na de grote hack van vorige week kregen mensen die al vijf of tien jaar weg waren... een waarschuwing van Odido, meldt het FD. En dat er wel het bedrijf belooft klantgegevens niet langer dan twee jaar te bewaren. De Amerikaanse burgerrechtenactivist Jesse Jackson is overleden. In de jaren zestig trok hij samen met Martin Luther King op. Toen hij werd vermoord, werd Jackson meer en meer de spreekbuis... van zwarte Amerikanen. Jackson was 84 jaar. Na action roepen nu ook top 1 Toys en Mars Kramer speelgoed terug waar misschien zand met asbest in zit. Wordt gewaarschuwd voor knutselsets van Creafun... waarmee je zandschilderijen kunt maken. en NVWA doet onderzoek naar asbest in speelzand. En dan nog het weer. Er vallen buien met ook kans op hagel of onweer. Vanmiddag soms even.